U heeft uh, twee seconden de tijd om een beslissing te nemen. Als u nu de radio aan heeft, dan betekent dat dat u komende donderdagnacht ook naar Casaluna moet luisteren, want we maken deze week een politiek tweeluik van Casaluna. Het kabinet Rutte 2 zit op de kop af honderd dagen op het plus en dat gaan wij deze week bespreken met twee politiek commentatoren. Donderdag doen we dat met Sibinia uh, Sibwinia van Elsevier, dat doet Frank Dumors en vannacht zit ik hier met Lex Oomkes en dat is de politiek commentator van Dagblad Trouw. Uh, op onze Facebookpagina van Casaluna dus kunt u al een filmpje zien van beide heren die heel kort mening geven over Rutte, over wel of niet meer bezuinigen en de resultaten tot nu toe. Nou, dat zijn ook zo al de dingen die we vannacht zullen bespreken. Lex, welkom. En het is een perfecte timing, hè? want vandaag is wel echt de eerste testcase geweest met het uh, debat over woningmarktbeleid en ja, bij de oppositie toch die steun zien te vinden. Ja, ja absoluut. Verrassend. Uh, we weten de details nog niet echt, maar... Uh... Ja, de afgelopen twee dagen hebben we al een beetje laten zien... waarom dit kabinet eigenlijk uh, niet deugt. Maar, nou, niet deugt. Nou, dan zeg je al gelijk wel ja, wat, ja, wat. Niet deugt. Ja. Nou, waar, waar, waarin hun strategie niet deugt. Maar daar komen we waarschijnlijk ja, wel op. Ja, dat ja. is voor jou het bewijs wat er nu is gebeurd. Ja, vind ik wel, ja. Kan nou, je daar wel iets van toelichten dan, hoe je dat uh, bedoelt? De Eerste Kamer is in deze belangrijk. Uh, en dat heeft in de formatie te weinig aandacht gehad. Ja. Hebben ze een en, beetje gedacht, dat komt wel. Dan halen we wel de steun van de verschillende partijen vandaan. Nou, ze hebben in de formatie, uh, naar na mijn beste weten een gesprek gevoerd met uh, De Graaf. De voorzitter van de uh, Eerste Kamer. En, maar nou, nou doe ik hem ongetwijfeld onrecht. Maar die heeft iets gezegd van, ah, dat komt wel goed. Ja, ja. En dat lijkt me toch iets te weinig uh, basis om uh, een strategie op te bouwen. Uh, het ongelukkige is ook dat ze Blok als eerste uh, naar de onderhandelingstafel hebben moeten sturen. Ja. Onder druk van de Eerste Kamer. En natuurlijk een heel belangrijk dossier. Een zeer belangrijk ja. dossier. En, en een man die zo onbuigzaam is als... Heel hoekig is die, hè? Ja. Een hoekige, maar overigens aardige man. Ja. Uh, maar die maar één uh, prioriteit heeft en dat is het financiële tekort. Ja. We gaan, ja. zullen we heel even naar de nagaan, want Joost Vullings van de NOS die heeft het debat natuurlijk de hele dag en avond, of tenminste, de onderhandelingen gevolgd met de oppositie samen. Joost, hoorde je al eventjes in, in het oog net? Met dat nog niet alles bekend is, maar nee, wel niet. De, de, ja. Nou ja, een aantal dingen. Maar het belangrijke wat wij nu, van dit is de testcase, kwamen er allemaal blije gezichten naar buiten. Heb je dat wel kunnen zien? Ja, ze proberen dan toch altijd wel een beetje gewichtig te kijken als ja. je net zaken hebt gedaan. Je mag, mag natuurlijk niet te blij kijken, maar ik sprak net nog uh, Diederik Samson en die is wel oprecht blij. Dat hij zegt de oplossing die we met z'n vijven hebben gevonden is beter dan de oplossing die we in de formatie hadden gevonden... met z'n tweeën, dus PvdA en VVD. Dus hij zegt, uiteindelijk zie je dat doordat je een minderheidskabinet bent... en dan word je gedwongen zaken te doen... dat voorstellen daar wel beter van kunnen worden. Maar ze worden er ook duurder van. Ja, uh, ja Hij moest wel toegeven dat de beoogde 2,1 miljard uh, euro... aan verhuurdersheffing, dat die niet helemaal gehaald gaat worden. Nee. En we vermoeden, als je zo de, de, de heren beluistert... dat het tekort zou zijn tussen de 100 en 300 miljoen. Dat, dat schat ik zo'n beetje. En dat gaan ze dan op de grote hoop gooien bij de voorjaarsnota. En dan moet dus uh, ja, geld worden gevonden voor het geld dat ze dan tekort tekortkomen. Ja. Maar is dan ook dat, dat Samsung dat zegt van we zijn er nu het is eigenlijk nog een beter plan dan dat er was. Is dat ook wel voor de bühne van ja zo moet je het ook verkopen of geloof je ook echt wel dat het er beter op is geworden. Nou, ik denk ook wel dat het, dat het er beter op wordt. Want wat je natuurlijk vaak ziet is dat in een formatie... partijen een afspraak maken. Daar gaat dan uh, tijd overheen. Ministers gaan het uitwerken. En dan blijkt toch vaak dat zo'n zo ja die, wat bedacht is... in de formatie net iets te grof is. Dat zou je willen aanpassen. Maar ja, dan moet je het regeerakkoord met z'n tweeën openbreken. Dat ligt dan vaak gevoelig. Dus dan blijf je bij je oorspronkelijke plan. En nu word je onder druk van, van de Eerste Kamer... door de oppositie gedwongen je plannen aan te passen. Dat houdt ook in dat je... Ja, het ook voor jezelf wel beter kan maken. Want er is wel wat veranderd tussen het afsluiten van het regeerakkoord en nu. De, de werkloosheid loopt sneller op dan verwacht. Dat gebeurt vooral in de bouw. Dus de behoefte om iets voor de bouw te doen... was er ook bij de regeringspartijen. En doordat het eigenlijk is opengebroken... hebben ze daar iets voor kunnen doen. Maar Joost, uh, hoi. Ja, hallo Lex. Hoi, hoi, hoi. Uh, met het CDA kwam, kwam het niet voor elkaar... omdat die te veel eiste uh, qua investeringen voor de bouw. Uh, nu investeren ze toch in de bouw. Uh hoe moet ik dat dan zien? Ja, van het begin af aan dat, dat, dat hoor je dan dat deze partijen er constructiever in zaten. Meer willen om eruit te komen. En ik denk ook dat ze gewoon minder, minder vragen. Kijk, het CDA zei, ja, wij hebben ooit getekend voor 800 miljoen verhuurdersheffing. Mm -hmm. Het kabinet wilde 2,1 miljard. Dat is een heel groot verschil. En dat verschil konden ze niet overbruggen. En nou, het verschil tussen deze drie partijen, dus D66, ChristenUnie en SGP... en de twee coalitiepartijen is gewoon kleiner gebleken. En dat gaat er waarschijnlijk zitten, of sowieso, in een ene. Energiebesparingsfonds, dat heeft Diederik Samson wel zojuist aan mij verteld. Het bedrag wat erin gaat, weet ik niet. Maar dat is dus geld waar, waar jij en ik dan geld uit kunnen halen... om wat, om wat aan je huis te doen, om dat energiezuiniger te maken. Dat is toch echt de ene vier jaar wel en de andere vier jaar niet zo ongeveer? Ja, dat, en, die, en die potten zijn ook altijd zo opengesteld. Ja. Ja. Maar nou goed, dat is een stimulering van de bouw. En ik hoorde net nog wat collega's informeren... of wellicht het BTW-tarief weer tijdelijk omlaag gaat voor de bouwsector. Nou ja, dat soort, dat soort maatregelen moet je, moet je het zoeken. Ja. Dus de bouw krijgt een impuls en waarschijnlijk wordt er ook wat gedaan. Dus aan de, aan de hypotheken voor starters, dat die toch wat makkelijker een hypotheek kunnen krijgen dan in de oorspronkelijke plannen voor het kabinet. En de huren gaan omhoog, maar ik verwacht iets minder hoog dan het kabinet in het regeerakkoord. Had Moet je staan. eigenlijk zeggen, de scherpe randjes zijn eraf? Ja, de scherpe ja. randjes zijn eraf. Het is allemaal een onsje minder, ja. En wat is jouw inschatting, de woningcorpor woningcorporaties die te hoop liepen tegen die 2 miljard? Ja, de 2 dat... miljard halen ze nou niet meer uh, binnen als kabinet althans. Nee, nee, dus dat zou voor de woningbouwcorporaties uh, iets, iets, iets minder worden. Uh, ze hoeven minder af te staan. Maar goed, als de huren iets minder omhoog gaan, dan komt er ook iets minder binnen. Ja, ik verwacht dat zij niet heel erg blij zullen zijn. Hm. Dat, dat verwacht ik niet. Hoewel ik ook wel hoor hier uh, in, in Den Haag die, dat mensen zeggen van er zit in principe nog heel veel geld bij de woningbouwcorporaties zelf als ze gewoon eens een keer efficiënt gaan werken. Ja. Want er, ze zijn heel erg natuurlijk heel veel fusieclubs in, in de woningbouwcorporatie en dan heb je dubbelfuncties. En die zijn nog niet allemaal wegbezuinigd, is mij verteld. En daar, daar, daar zouden nog honderden miljoenen in uh, Ja, Dus wat dat betreft moeten ze wellicht ook naar zichzelf kijken. Maar goed, het is het, de lobby zal ongetwijfeld zeggen... dat dit een, een klap is voor het investeringsklimaat. Maar goed, dat moeten we morgen even afwachten. De Stef Blok die moet uh, nog even aan de bak. Hè? Die gaat het allemaal uitwerken, zodat hij er een mooi verhaal van kan ja, maken. Ja, het moet allemaal de, de fracties in, dus alle vijfde ja. fracties. Ik heb het idee dat dat meer een formaliteit is. Maar het is natuurlijk wel zo netjes... omdat dan alle gekozen volksvertegenwoordigers van de betreffende partijen... Ja. voor te leggen. En nou, dan kan Stef Blok, Blok tussen nu en morgenochtend een ordentelijke brief opstellen. En ik geloof dat het dan morgen in de loop van de ochtend uh, gepresenteerd wordt. Jij moet ook nog even de boel uitwerken van vanavond. Dus dankjewel <lacht> dat je nog eventjes uh, gaat doen, ja. Oké, okay, nou veel ja. plezier met Successful. Lex. Ja. <lacht> dankjewel Joost. Hi. Ja, jij had het al even aan, Lex, over dat ze in eerste instantie is geprobeerd met de CDA eruit te komen. Ja. Dat was natuurlijk ook de meest voor de hand liggend om ja. dat te gaan doen. Ja. In Paul Witteman zijn het Paul Jansen, de politieke commentator van De Telegraaf, van is enorm Zichtverlies dit voor Buma. Hij had ja. erbij kunnen zitten, maar hij heeft zijn poten stijf gehouden. Ja, dat, ja dat, ik, ik, ik ben nooit van het dat ]atiën. zwarte pieten. Nou, dat weet ik niet. Ik, misschien heeft Paul gelijk. Eh, het CDA zat hier massief in eh, van we, we moeten iets doen aan de bouwmarkt... Eh. Het is hey, echt een bouwen van huizen. Op geweest. Nou ja, het is ook een punt. Ik bedoel, de, de hele bouwwereld ligt op zijn, uh, uh, op zijn ja. achterwerk, ja. Uh, en daar moet wat gebeuren. En dit kabinet is erg van het bezuinigen en niet van het investeren. En op zich heeft het CDA daar een punt, en wellicht dat ze dat nog kunnen uitbuiten. Maar ja, dan kun je het... zeggen, het is gewichtsverlies dat ze niet bij die onderhandelingen uiteindelijk betrokken zijn. Aan de andere kant, zij hebben hun poten stijf gehouden. Ze zij hebben zijn, gezegd, een, zijn, zijn, zijn een belangrijk gaan. punt ingebracht en uh, daar heeft het kabinet uh, niet tegen gezegd. Ik weet niet of dat dan meteen uh, een gezichtsverlies is. Nee. Je profileert je. Dit is het eerste uh, grote issue. Hij ja. zegt, ja, in die zin uh, moeilijk ja. dat het gelijk Stef Blok betrof, die uh, niet het ja. meest... Toegankelijke nee. en uh, flexibele man is. Maar ja. goed, Rutte is aangeschoven vanavond. Heeft ja. Hij heeft tot nu toe ook nog niet zoveel gedaan, toch? Met de andere partijen nou, ja, in de, de weer de, geweest. De, de, de, de, de, de afgelopen twee dagen, drie dagen... hebben we een, een fundamentele uh, fout laten zien van het kabinet. Vanaf het begin af aan al. Terwijl uh, Rutte in zijn regeringsverklaring uh, liet merken... daar be zich bewust van te zijn. We hebben een uitgestoken hand... Wij willen met de oppositie praten. We hebben een meerderheid, maar we zoeken naar draagvlakken. Ja, sterker nog, hij zei, dit wordt de democratie ten top. Want ja. hebben bij ieder ja. beslissing ja, we eigenlijk moeten we ja. op zoek gaan naar een meerderheid. Ja, klopt. Maar ons is nooit iets gebleken van een strategie op dat punt. Uh, Alexander Pechtold uh, zei ook vorige week uh, tegen ons... Uh, ja, als we wat willen, uh, waarom word ik niet uitgenodigd voor een kopje koffie? Ja. Waarom is er geen regie? Uh, diverse uh, woordvoerders van hem, uh, die pas net in de Kamer zitten... worden opeens uitgenodigd om een kopje koffie... bij een willekeurige minister te komen drinken. Uh, in de vooronderstelling dat die daar iets kan doen. Uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Een, een fractie heeft een politieke lijn. Uh, zoals uh, Pechtold uh, mijn zin in Sistrecht zei. Uh, laat Rutte mij eens uitnodigen voor een etentje. Dan ja. kunnen we eerst eens kijken hoe de zaak tevoren start. En dat is niet alleen maar pech dat niet gebeurd, tot nu toe? Ik mag aannemen, dat al, nee, ja, die klachten hoor je ook uit andere partijen. Dus er zit geen strategie op. Ja. Maar is het nodig? Ja, dat is nodig. Waarom? Ja, absoluut. Waarom is dat nodig? Uh, om de, om de, luiter, louter, de rekenkundige reden dat in de Eerste Kamer er geen meerderheid is. Maar daarnaast, uh, dit kabinet wil zoveel overhoop halen. De crisis is zo diep in dit land, dat het draagvlak kan maar beter zo breed mogelijk zijn. Voor de maatregelen En voor ingrijpende beslissingen heb je natuurlijk die Eerste eerst Kamer nodig. Nee, ja, dat is de rekenkundige ja. reden. Uh, maar, maar er is een maatschappelijke reden ook. Uh, samenleving is al behoorlijk verdeeld. Kijk, nou, het hele debat over ouderen die opeens uh, vinden dat ze onterecht uh, ja. moeten inleveren. Je moet, je moet politiek naar draagvlak zoeken. Je moet in de samenleving naar draagvlak zoeken, maar ook in de politiek en dat je een meerderheid hebt van een uh, 75-plus... Dat, dat, dat geef je nog niet de reden om uh, te zeggen, we zijn er. Nee. Huh? Ja, het gekke was, voor mijn gevoel, maar misschien zie jij, zie jij daar anders, uh, kijk jij daar anders tegenaan... dat toen dit kabinet aantrad, was het echt... En dan lof. En normaal als er een kabinet komt, dan is het altijd van dit deugt niet, dat deugt niet. En nu was het in eerste instantie, want ze binnen 54 dagen, geloof ik, hè, waren ze eruit. Dus het was echt vanuit de oppositie ook: van nou, fijn ja. dat krachtig, snel ja. opgetreden. Ja. Journalisten ja. ook, die zeiden: hè, eindelijk ja. die voortvarendheid. Dit is wat het land nodig heeft in de crisis. Ja. En twee gevestigde partijen, dus het is in ieder geval stabiel politiek gezien. Ja. Nou, ja. dat heeft. Vijf uur geduurd, zeg ja, maar, ja, voordat nou, die zorgpremie... Ik, ja, ja, ja, nee, nee, nee. nee. Op... Mea Kopa, ik, ik heb me daar zelf ook aan bezondigd. Ik heb een uh, op het moment dat het regeerakkoord bekend werd... Uh, een analyse geschreven onder de kop, een moedig akkoord. Ja. Uh, en de volgende dag ben je alweer bezig met uh, de gevolgen... van de inkomensafhankelijke schietkostenpremie. Is toch best gek hoe dat is gelopen? Nou... Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Omdat uh, de, de, de kwalificatie moedig akkoord gaat... niet alleen over een inkomensafhankelijke ziektekostenproblemen. Dat gaat over het hele, hele akkoord. En uh, we hebben nou een aantal kabinetten gehad. Uh, Balkenende 4, het laatste kabinet van Balkenende. En het eerste kabinet van Rutte die, die totale stilstand brachten. Ja. Dan komt er een regeerakkoord waarin een aantal... Uh, heel belangrijke maatschappelijke problemen uh, in ieder geval benoemd worden. En dan ook nog met een paar maatregelen worden uh, uh, bekleed. Dat alleen al is eigenlijk een oplichting. Ja. Als je dat regeerakkoord voor dat het eerst ziet. Dat denk ik gewoon die, dat, die jubelstemming. Hè? Ja, nou nee, dat, niet alleen. Ook gewoon de snelheid waarmee het akkoord werd ja, gesloten. Dat, ja, had, ja. dat had iets van, nou ja, hoe is dit mogelijk? Eindelijk, een verademing. Ja, ja. ja van, uh, dat, dat hadden we allemaal al bij de verkiezingsuitslag ten onrechte, maar we kunnen het misschien nog over hebben... van, uh, oh, twee, twee middenpartijen worden opeens uh, tot elkaar veroordeeld, wat goed. Ik geloof, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker... maar dat wij ook ergens in de, in de krant de kop hadden dat te kiezen... Uh, de twee middenpartijen tot elkaar veroordeelden. Dat kan je later uh, veel op afdingen. Maar er was, een zeker in, in mijn beroepsgroep, een, uh, een soort opluchting... van, misschien wordt het nu eindelijk eens wat stabieler. Ja, ja, ja. ja. Maar is het zo instabiel? Want ik denk, weet je, er zijn wel dingetjes geweest met, met een Cover Maar dan denk ik, ja, dat ja. is even het waan van de dag. En, dat, uh, dat, dat is ook niet zo. Daar relevant. komt iemand anders voor. Ja, en die zorgpremie, zeker. dat is er natuurlijk bij. Nou, dat hebben ze gelijk wel moeten veranderen. En nu met de woningmarkt wordt het natuurlijk een. Uh... Ja, hoe stabiel of instabiel is, dat, dat moet de toekomst uh, uitwijzen. Maar in potentie is het volgens mij heel instabiel. Toch? Ik zal uitleggen waarom. Uh, dit kabinet heeft besloten, althans de formateur, de informateurs, moet ik zeggen... hebben besloten, uh, we gaan elkaar wat gunnen. Ja. De bekende kaartjes van uh, Wouter Bos. Ja. Uh, als jij voor dit de mensen krijgt, het dan, niet wist, dan, hè, dan ja, claim precies. ik dat. Mijn, een soort kwartetspel ja, ja, ja, met ja, ja, alle, ja, alle moeilijke thema's... en precies. iedereen, ja. Samson en Rutte, mocht mochten bij een kaartje pakken. Ja. Jij de dan, ontwikkelingssamenwerking, dan mag precies. ik het ontslagrecht verzoeken. En dan bestrijd ik je niet op dit punt, ja, als je mij dat andere punt allemaal gunt... Ja. En zo werkt het niet in de politiek. Zo werkt het niet. Als je niet een begin van een overeenstemming hebt... waar je ergens uit wil komen aan het einde van een kabinetsperiode... dan komt er ongetwijfeld altijd een het moment... dat je elkaar de nieren moet proeven omdat er iets tegen zit. Of wat dan ook. Of in de jaren negentig dat het meevalt. Dat kan ook grote politieke onrust geven. Maar dat zal ons niet overkomen helaas. Uh, en dan is er geen gemeenschappelijke grond. Waarom regeren we nou eigenlijk met z'n twee? Ja, omdat de kiezer ons veroordeelt. Ja. Dat is een wat armoeige conclusie. Als je niet iets gemeenschappelijks hebt. Nou, dan zoeken ze het bijvoorbeeld in het, uh, in het financiële tekort. Nou ja, oké. Okay. Maar ja. Hoe lang hou je het vol? Nou ja, de vraag uh, het uh, de, blijft, toch? Ja, ja dat, nee, dit, dit is, uh, hoe lang hou je het vol om te zeggen... ja, het financieel is, dus het kort moet omlaag. Ja. Ja. Nou ja, hoe lang hou je het vol om te zeggen... ja, mijn keuze was het ook niet, maar we gunnen elkaar nu helemaal wat. Want dat is natuurlijk nou ja, wel wat dat we van het begin af aan op heel veel hoofdstukken ja, horen. Nou ja, de eerste lakmoesproef komt de uh, komende maand. Met? Uh, voorjaarsnota, ja, de, ja, technisch. De uh, nieuwe begroting moet voorbereid worden. Schijn, waarschijnlijk uh, uh, zal blijken uit uh, cijfers van het Centraal Planbureau... Dat we ver over de 3% heen gaan. Nou, dan komt de vraag: moeten we extra gaan bezuinigen? Uh, ja, zegt het regeerakkoord. Maar moet het? Nou, de VVD zal eerder geneigd zijn aan de Partij van om te zeggen: ja, het moet. Maar dan nog: ja, het moet. Waarop dan? Ja. En vanuit welke visie dan? Dan. Kan je mooi hebben zitten kwartetten daar in de Tweede Kamer in september, oktober. Maar. Dan moet je opnieuw die kaarten gaan halen ja, met het Wat Want de kartetten. echte visie, de gezamenlijke visie is er niet? Er is niet. geen gezamenlijke visie. En uh, nou ja, als je Samson hoort en als je Zijlstra uh, hoort, uh, zijn collega van de VVD. dan moet dat er ook niet zijn, want die partijen fuseren niet met elkaar. En daar hebben ze ook volkomen gelijk in. Uh, maar iets van gemeenschappelijkheid in ja. waar je wil heen gaan. wat de punt op de horizon is als kabinet. En dan niet louter en alleen in financieel-economische termen. Dat zou wel nodig zijn. Ja. Daarom ontbreekt het een teneinde maandag. Maar aan. gaat dat boel opbreken, denk jij? Oh. Uh, ik vind dat deze analyse al heel erg zwaar. Nou ja, juist de, omdat het idee was: twee middenpartijen, eindelijk verademing. Er zitten niet van die ja. wat, wat onbetrouwbare partijen die gewoon ja. hun eigen gang gaan en er geen ja. rekening houden met de samenleving. Die zitten ja. er niet in. Ja. Laat ik het zo zeggen. Als zij. Als hij, iets meer. De dynamiek die, die, die kan ook in een kabinet zelf zitten. Hè? Dat, ze, dat ze elkaar aardig beginnen te vinden. Ja. Uh, noem maar op. Als zij erin slagen een akkoord te sluiten uh, over uh, de, de begroting 2014... met of zonder bezuinigingen, dat, dat laat ik dan even in het midden... dan, dan, uh, dan denk ik dat het momentum kan het groeien. Infant. Ja, ja. ja. Ja, er komen nog wel wat dossiers aan. RTL die had het aardig uh, op een rijtje gezet... wat uh, de issues voor de komende ja, tijd nog gaan uh, worden. Absoluut. Ja, absoluut. Het kabinet heeft nog een hele stapel hoofdpijndossiers liggen. Na de hervorming van de woningmarkt... komt het leenstelsel voor studenten. De arbeidsmarkt gaat op de schop. Provincies moeten fuseren. En er wordt bezuinigd op de langdurige zorg. Allemaal plannen waar de oppositie in de Eerste Kamer... niet zomaar mee instemt. En dat is een probleem voor de coalitie. Hoe gaat het lopen, denk je? Nou, ik mag, niet, mag hopen dat het niet zo gaat lopen als nu net met de woningmarkt is gebeurd. Ja, het wordt wel boeiend om te volgen. Ja, ja nee, ja, nee. Never a dull man. Uh, so, nooit een saai moment in, uh, in Den Haag. Nee, ja. Maar vanuit het uh, management van het kabinet zou ik zeggen dat er iets meer regie op mag zitten. Uh, ga nou eens praten met een paar partijen. En dat hoeft. Dat, als ik het kabinet zou zijn, zou ik het per onderwerp doen. Om te kijken waar meerderheden zijn. Als ik oppositiepartij zou, euh, zou zijn... zou ik zeggen, ik wil best op een onderdeel meedoen. Maar dan wil ik ook... Ja. een verbinding maken met een ander dossier. Ja, om en de maximale winst te houden. Dat zat ik te denken. Van, je kunt natuurlijk wel partijen betrekken erbij... van op één bepaald dossier. Ja. Maar die komen wel met aanvullende eisen. Dus als je het ja. één overhoop, of open gaat trekken... Ja. dan volgt automatisch de rest. Ja, ik, ik heb dat gisteren gevraagd aan de partijen... die dan euh, hebben mee onderhandeld... over die euh, woningmarktmaatregelen. Euh, dat was een, uh, bij, bij, nou, dit, ik moet voorzichtiger uitdrukken. Uh, bij D66 proefde ik de behoefte om uh, woningmarkt en studiefinanciering bijvoorbeeld bij, met elkaar ja. te koppelen. Ja. Terwijl daar bij, ChristenUnie, uh, bij de ChristenUnie bijvoorbeeld uh, heel veel huiver over was. Maar dat begrijp ik ook wel, omdat de drie partijen die nu aan tafel hebben gezeten, weliswaar over de woningmarkt redelijk ak akkoord kon sluiten, maar op een ander onderwerp ook weer niet. Nee, maar dat He? maakt het natuurlijk best een ingewikkelde puzzel op een gegeven moment. Nou ja, ja. en daarom zou ik zeggen als kabinet, probeer... Ja. ja, ik moet ze geen adviezen geven, dat is mijn rol als journalist niet, maar... Uh, dat is het gevoel dat jij erbij krijgt als ja, je het voelt. ik Ja, uh, wees wijs, ja. zet er een centrale regie op en laat het niet aan een vakminister over. Denk je over. dat het ook meer gaat gebeuren nu? Het feit dat ik aarzel om te antwoorden geeft al ja, aan dat ik, ik daar niet zeggen, veel vertrouwen maar, in heb. Ja. Dat, dat hangt heel erg af van de, van de uh, leidende rol die Mark Rutte wil spelen in het kabinet. Ja. Nou, dat vind ik wel leuk om, om even nader op Rutte in te zoomen. Ik heb jou voor de uitzending gevraagd naar aanleiding van uh, de kaarten van Wouter Bos. Ja, Dacht ik, ja. ik heb ook nog wat kaarten liggen. En dat ja. wordt in het bedrijfsleven vaak gebruikt om kwaliteit aan iemand toe te dichten. Zowel positieve als negatieve eigenschappen. Dus jij hebt geloof ik 150 kaartjes met verschillende karaktereigenschappen, heb je doorgeploeterd. Heel snel moet ik er wel Vervolgens. bij zeggen. Ja, ja precies. Met een, met een rijtje te komen. Ja. Even kijken, dat zijn dus positieve en negatieve. Zal ik met de positieve beginnen? Zeker omdat je redelijk, eh, redelijk sceptisch bent. Zijn er trouwens wel meer dan de negatieve, zegt ik. Kijken. Ja, vijf positieve. Moedig? Daar hebben we het eigenlijk over gehad. Want daar begon je mee van het, ja, het moment dat het aantrat, ja, ja, ja, ja, precies, kijk, ja, ja, Moedige beslissing geweest. Dat stond ja. zelfs in je artikel. Zeker. Ambitieus? En dat heeft met hetzelfde te maken. Uh, als het je lukt om de arbeidsmarkt te hervormen. de woningmarkt te hervormen. Uh, de zorg te hervormen. Uh, nou ja, ga zo maar door. Dan, ja. dan ben je behoorlijk moedig. Ja. Als dat lukt, dan is het. Uh, ja, en nou, als dat ja. lukt, dan kun de je is het. Dat is al ja. goed. Ja. Ja. En ja. geloof jij ook dat die ambitie oprecht is? Die ambitie is absoluut oprecht, ja. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Nee, maar goed, er wordt natuurlijk ook wel eens gezegd... we gaan dit doen, dat doen, en uiteindelijk komt er helemaal niks van terecht. Omdat ze weten, nou ja, dat moet we, we ook gaan af... die meerderheid niet halen. Nou, dat moeten we ook af... afwachten of het lukt. Maar, uh, laat ik het zo formuleren... zij zien de uh, maatschappelijke noodzaak ja. om daarop in te grijpen. Is dat het voordeel dat je met relatief jonge politici te maken hebt? Een Rutte en de Samsung? Nou, ik weet niet of hun leeftijd daarmee te maken heeft. Nee, nee deze, deze onderwerpen die dan nu getackled worden in het geheerakkoord... en moeten maar afwachten of het allemaal lukt... die slepen al zo lang voort. Het werd gewoon eens een keer tijd. Ja. Ja. Je hebt er nu wel een paar die denken, gaan we doen. Nou ja, ze hebben een comfortabele meerderheid in de, in ja. de Tweede Kamer. Ze hebben een, allebei een verkiezingsoverwinning behaald. Op zich hebben ze het mandaat, ja. dus... Uh, serieus? Heb je uitgekozen bij de kwaliteiten? Ja, nou ja, maar ook dat heeft met hetzelfde te maken. Want ik uh, zie die Rutte alleen maar lachen de hele tijd. Die lacht alles weg. Ja, maar ik, ik, ik kijk niet alleen naar Rutte oh, uh, als persoon. Uh, zou, je die, zou die je die de eigenschap serieus geven? Ja hoor, ook toch wel. Toch ook wel? Ja. ja, waarom niet? Ja. Great communicator. Sorry dat het wat slecht eruit komt. Eh... Uh, en dat glijdt veel van hem af, maar ik, ik zal hem niet uh, verwijten dat hij niet serieus is. Nee. Nee. Dat weglachen is zijn uh, manier van communiceren? Ja, ja. ja. Werkt dat? Ik wel. Nou, volgens de kiezer wel. En volgens uh, Lex Oomkus die tegenover mij zit? Ja, die, heeft, die, die, die, komt, die komt uit, een, uh, uit het uh, milieu van een gereformeerde krant, dus die hebben daar sowieso altijd al wat boeite mee, maar... Ja, ik vind het iets te vroeg om daar een oordeel over te geven. Ik heb daar wel mijn twijfels bij, ja. ja. Op den duur wordt het een inflatie, zeg maar. Dan... Ja, hij moet nou wel resultaten ook gaan ja. laten zien. Dan, dan kunnen we ook anders weer over hem gaan denken. Het ja. is ja. dus niet voor een gereformeerde krant, maar hij moet wel op een gegeven moment gewoon ballen tonen. Zo zou jij het niet omschrijven in trouw, denk ik. <lacht> nee, ik denk dat de eindreden de eruit is. Ja, ja. Ik ga het daarover. <laughs> nou ja, hij moet eens, hij moet eens optreden, ja. ja. ja. ja. ja. Nou ja. goed, misschien vanavond het begin dat hij wel bij die bespreking heeft gezeten. En dan hebben we nog verantwoordelijk en zorgzaam. Ik vind zorgzaam, vind ik wel. Die uh... treft mij wel. Waarom vind je het zorgzaam? Ja, omdat de, de veel maatschappelijke de kritiek vanuit de samenleving op dit moment gaat bijvoorbeeld over de zorg, uh, van, dat het asociaal zou zijn. En dat het uh, alleen maar uh, financieel zou zijn geïnspireerd. We moeten niet vergeten dat uh, dit kabinet nog altijd 17 miljard extra in zorg stopt de komende jaren. En tegelijkertijd uh, uh, de samenleving ervan probeert te overtuigen... dat uh, de extra uitgaven niet tot in het oneindige door kunnen gaan. En uh, dat bedoel ik met zorgzaam. Uh, de, de, de, de handhaafbaarheid, het is een heel slecht woord, maar hoe, hoe kunnen we dit stelsel uh, ook de komende jaren, terwijl mensen alleen maar ouder worden en hoe behoevender daardoor ja. ook, nog enigszins uh, betaalbaar houden? En liefst, maar dat zeg ik dan Diederik Samson na, uh, wat solidair houden. Da, daar blijkt wat mij betreft zorgzaamheid uit. Ja. ja. Terwijl anderen nu zeggen, dit kabinet heeft niets met uh, uh, uh, de mensen. Dat vind ik een verkeerd beeld. Ja. Het is ook wel opboksen tegen het publieke opinie, denk ik. Ja, dus, de, de meningen zijn maar zo dat, snel. Ja, maar het dat dat... lijkt ons politiek commentaar ook wel lastig. Dat je wel schrijft... Dat je denkt, ja, ik Denk nou eens wat verder na. Niet gelijk een oordeel klaar. Ik heb uh, twee columns geschreven over mijn eigen uh, pensioensituatie. Ik kreeg een pensioenoverzicht binnen, ergens, ergens dit jaar... waarin ik eh, nogal wat geld werd beloofd. En op dat moment kwam er net een advies naar het kabinet toe... van misschien zouden ouderen eens wat meer bij kunnen dragen aan de AOW. En daar ben ik al langer van overtuigd... maar die pensioenbrief overtuigde me daarvan... dat in ieder geval mensen in mijn situatie... Dat Uitstekend aan kunnen bijdragen. Dat heb ik zo genuanceerd mogelijk proberen op te schrijven. Ik ben begonnen met te zeggen: er zijn mensen die het slechter hebben dan ik. Ja. Veel mensen die het slechter hebben dan ik. Maar dat wordt door een lezer dus niet meer gelezen. Nee. De conclusie van mij was: er zijn ouderen die bij kunnen dragen. En dat is al genoeg om op te schieten. Ja, zeker, dan denk ik, als je over de politiek schrijft, dan is het meteen: het is zwart of wit. Zoals het ja, gelezen wordt, hè? Jazeker, nee. Ja. Nou ja, dat is ook niet erg. Uh, het is goed dat mensen in ieder, in ieder geval een opinie hebben. Maar het is zelden zwart of wit. Het is uh, veel vaker grijs. Ja. En het is wel een van onze, de taken van ons om dat nog een beetje naar voren te brengen. Ja. Ja. Goed, je had al met Rutte... Kunnen we een beetje de conclusie trekken aan Rutte uh, meer regie nemen? De eerste honderd dagen iets te veel laten vieren en... Uh... Nou, ik weet niet of hij het heeft laten vieren en zo. Want dat, dat vooronderstelt dat hij dat bewust heeft laten lopen. Het, het is misschien wel erger. Hij heeft het misschien wel gewoon onderschat. Hm. En dat verontrust me veel meer. Want dan is de vraag inderdaad of het goed gaat komen. Ja. ja. ja. Dan naar die andere man die tot nu toe. Mij... Sorry dat je ontbreekt, maar het lijkt wel alsof ik dit kabinet per se van mij vier jaar moet blijven zitten. Zo is het niet ook al. Zo is het ook weer niet. Maar... Waarom zeg je dat nou? Ja. Ik ben geen supporter van dit kabinet, ik ben supporter van niemand, maar uh, dit is een kabinet dat in ieder geval uh, in zijn plannen, in zijn aankondigingen heeft, heeft, heeft aangetoond dingen aan te willen pakken. Ja, en dat zo, als we, je dat wil praat, ik graag. praat vind ik het redelijk somber, somber overkomen. Ja, nee, ja, nee, ja dat, dat maakt ook somber, ja. zoals ze optreden. Maar het gaat ja. vanwege de ambities dat je, dat je het ja. je wel voor Nederland goed zou vinden ja. Ja, als ze eruit komen. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Die, die, de, de naam van Dieterik Samsom is natuurlijk al eventjes uh, gevallen. Het, het grappige is dat tot nu toe, als er mensen kritiek hebben gegeven, dan, gekregen... dan is het vooral een VVD-kant geweest. Samsom heeft volgens mij nog weinig te lijden gehad sinds we dit kabinet ja. hebben. Even terug naar het moment dat, dat tegen alle verwachtingen in uh, die PvdA in één keer zo groot werd. Partijgenoten...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 ...van het chagrijn van de afgelopen twee jaar. Want de weg naar een socialer en sterker Nederland is niet makkelijk. Maar ik kan u dit beloven. Ik zal u altijd eerlijk vertellen welke lastige dilemma's er voor ons liggen. En ik zal altijd trouw blijven aan mijn kompas. Eerlijk delen en vooruitgang mogelijk blijven maken. Ons kompas blijft koersen op dat sterkere en socialere Nederland. Want met onze idealen, met onze overtuigingskracht, met onze ideeën... gaan wij daar vanaf morgen iedere dag aan werken. Ik zal er iedere dag voor u zijn. Dank u wel. Ja, ik denk dat steeds of de union is vannacht. Maar hij heeft wel wat inspiratie bij Obama vandaan gehaald. Volgens mij. Ja, ja, ja. Dat doet hij goed, hè? heeft hij goed gedaan. Hij heeft die campagne perfect gedaan. Ja. ja. Ja. De vergelijking met Drees is al een paar keer in artikelen gemaakt. Wordt hij de nieuwe Drees? Ja, dat, dat vind ik van die waanzinnige vergelijkingen. Dat is, een, dat is een man in een heel andere tijd. Hij, uh, hij leeft helaas niet meer, hij, hoewel hij heel oud is geworden. Maar als hij om zich heen zou kunnen kijken op dit moment... zou hij überhaupt niet meer weten in welke samenleving hij is. Ik vind de vergelijking gewoon. Nee. Nou Drees heeft destijds het hele sociale stelsel opgebouwd... Uh, nou, een groot deel. Laat, laten we Zuurhof niet vergeten. Ik, ik heb ooit het uh, artikel over de AOW geschreven. Toen werd ik nog gebeld door iemand van de familie Zuurhof. Waarom wordt altijd Drees genoemd als het oh, over de, de AOW waar? gaat? Ja, het was minister Zuurhof Kijk, die de wet heeft ondertekend. Deze, ja. Ja. Maar <laughs> Zeker, het is nu nee, natuurlijk juist de vraag in hoeverre het afgebroken wordt. Dus het, het, ja, maar, ja, we, duur... maar de vergelijking is grotesk. Drees, heeft, Drees is begonnen natuurlijk uh, met de ouderdomswet... En, uh, en Later uitmondend in de AOW. Maar ook Drees zei toen al: van naarmate mensen ouder gaan worden, moeten we uh, de, de, of langer gaan doorwerken ja. of de uitkering moet, dan moet lager worden. Er moet dan iets gaan gebeuren. Ja, ja. Dat, is al al, dat stond verkwamd, toen al in de wet. Alle, het ja. En we hebben sindsdien alleen maar laf politici gehad ja. die daar niet tegen wilden ingaan. Brinkman wilde alleen maar in 1994 uh, de AOW eventueel bevriezen. Terwijl het jaren daarvoor al was gebeurd. En had nou, een kiesnederlaag. Ja. Ja. Waardoor alle politieke partijen ja. dachten... wow, daar ja. ga ik mijn vingers niet meer aan branden. Nee, nou precies. Ja. En, en sindsdien heeft dat hele dossier uh, stilgelegen. Uh, dan nu hebben we weer, weer zo'n, uh, zo wat ik dan maar noem, protestpartij. Uh, een één eenbelangpartij, uh, de U50+. Ja, die, die, die, de grootste verzinsels de wereld nee. in, in smijt van pensioenfondsen zijn rijk. Ja, dat klopt. Als je naar nu kijkt. Ja. Maar als je naar hun verplichtingen kijkt, niet. Voor later niet. Maar dan komen we weer eigenlijk op dat kaartje moedig, hè, wat we al hadden. Ja, ja nee, dat vind dat, ik echt. Ja. Dat klopt dus ook wel bij Diederik Samsom, wat jou betreft, hoe hij zich gedraagt. Ja. Nu. ja, nou ja, hij, hij is om meerdere redenen moedig. Uh, hij is een coalitie aangegaan, wetende dat uh, het uh, een feest zou worden voor de SP... Ja. Uh, en hij houdt zich daarin redelijk constant Maar de moeilijke aan. punten voor de PvdA gaan natuurlijk nog komen. Ja, als het gaat over die versoepeling van het ontslagrecht. De verkorting Bijvoorbeeld. van de WW. Ja. Dat zijn natuurlijk de dingen... Ja, ja. Dat moet nog inhoudelijk besproken worden. Tot ja. nu toe zijn, heeft de PvdA redelijk in de lulte gebleven. Maar de vraag is of dat zo blijft. Nee, nee, oh nee dat blijft ook niet zo. Nee. nee. Nou, absoluut niet. Uh, in wezen is dit een uh, kabinet dat een heel liberaal uh, beleid voert. De aandacht is daar een beetje van afgeleid door de problemen in de VVD vlak na de formatie. Maar de echte problemen komen nog wel. Ja. Ja. Zijn de, de, de leiders, wat jou betreft, er sterker op geworden nu? Nu er meer, eigenlijk meer gekozen wordt tegenwoordig. Je hebt ja, nu ik... Samson, hij, hij staat er echt als leider te praten. Ja. Ja, ik heb... Rutte is natuurlijk vol overtuiging gekozen door de, ja. de leden. Ja, ik heb daar een grote hekel aan, aan het woord leiden. Uh, Henk Vonhoff, <coughs> oud-politicus van de VVD, zei ooit. Uh, aan het, bij het woord leiden moet ik denken aan stampende laarzen. Aan, hij, of, aan, aan stampende, stampende, stampende laarzen. laarzen. En daar heeft hij groot gelijk in. Denk jij ja, dat, dat ook? Ja, dat vind ik ook. Uh, ik vind het fenomeen van politiek leiden in Nederland echt uh, totaal doorgeschoten. Totaal nou? doorgeschoten. Uh, ik hou uh, van politiek die wordt gevoerd vanuit ideeën. Ideeën zijn, wat mij betreft, uh, nooit per definitie door één persoon uh, ontwikkeld... maar komt uit een veelheid van factoren voort. Ja. Een leider zou hooguit de ver verpersoonlijking van ideeën kunnen zijn. Maar denk je dat Samson nu alles in zijn eentje bepaalt? Dat kan, ik, dat, dat kan ik geen uh, echte uitspraak over doen, want daar zit ik niet bij... Het feit dat hij gekozen is als leider, geeft hem een mandaat... dat wat mij betreft veel te groot is als, uh, als fractievoorzitter van een partij. Hij kan, zou op het moment dat iemand anders zegt in de partij... van ja, maar Diederik, luister eens even hier. Dit is wat mij betreft geen sociaaldemocratie meer... wat jij aan het uitvoeren mm -hmm. bent. Kan hij erop wijzen? Ja, hou even, mond houden. Lees, de leden hebben mij gekozen, ik heb een apart mandaat... En je bekijkt het maar verder. Maar is dat niet een hele negatieve benadering ervan? Ja, ja, ik noem het negatief, ik noem het pessimistisch. Het, het is een ontwikkeling in, in, in de Nederlandse politiek die ik met afschuw... Eh, Want je kunt ook zeggen, van, nou, het is een democratische proces, mensen hebben meer inspraak erin. Ja, het is de, demo kunt... het is de democratie van de mensen. Ja. Het is de democratie van het gezicht. Ik hou van een democratie die over ideeën gaat. Maar goed, uiteindelijk moet zo iemand toch ook de ideeën hebben, anders wordt hij toch wel teruggevloten door zijn partij. Of dus heb je daar geen vertrouwen in? Nou, Diederik Samson, toen hij net was aangetreden als politiek leider... kwam met een, met een politiek uh, verhaal, moet ik dat zeggen? Een visie, ook zo'n woord, maar goed. Uh, die sterk uh, uh, tegen de SP-aanlag. Dat, dat was in april, als ik het nog goed weet. Opeens in de campagne uh, matigde hij zijn toon begint hij uh, te zeggen, uh, ik kan geen garanties geven... anders dan dat ik een sociaal kompas heb. De partij werd in april naar links getrokken. De partij werd in de campagne geacht met hem mee te gaan... dat we geen garanties konden geven. Wat is de sociaaldemocratie dan nog? Uh, is meneer Samson degene die aan de wissel staat en ik bepaal het? Nee. Of? Is het ook nog een bepaalde ideologie? Een beweging die uit een bepaalde drang tot... Ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, tot, tot een, met een mensvisie en met een... Ja, ik maak het zwaar nu. Dat geef ik toe. Uh, maar is, maar het, is het voor jou echt een angstbeeld dat die stampende ja, laarzen angstbeeld. ooit nee, terug nou, kunnen komen? Dat nee, nee, een foutenleider nee, nee, nee. gekozen wordt? Nou ja... Nee, natuurlijk niet. Gelukkig hebben we nog uh, genoeg uh, correctiemechanismen in de democratie. Maar nou ja, dat zit ik ook het, te denken, toch? Ja, nee, nee, absoluut. Maar uh, wat ik een verkeerde ontwikkeling vind... is dat uh, politiek steeds meer afhankelijk wordt van één persoon. Ja. ja. Die ja. de goede uitstraling moet hebben. En, niet en ik weet wel dat, de... dat het met mediacratie te maken heeft. En dat het met, uh, van alles en nog wat te maken heeft. En dit een mooie manier is om politiek naar mensen toe te brengen begrijp ik allemaal. De redenen ken ik. En toen nou ja, ben ik bezorgd. In die zin vind ik het een bijzondere <laughs> benadering. Dat je, dat je juist zegt het is, dat je denkt, het is meer democratie, want mensen oh. hebben meer inspraak. En uiteindelijk zeg jij van, nou, uiteindelijk bepaalt nee, maar, juist één man veel meer. Ja, nee, mensen dus hebben niet meer... meer nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. De, de, de, de, naar mijn stellige overtuiging leidt dit niet tot meer democratie. Dat is best het, raar. Nee, omdat... Nee, maar zo, als je ja, daarover nadenkt... Het, is ja, de intentie het zijn juist een, is een, een, paar geweest, partijleden, een paar partijleden... Welke partij heeft nog meer dan 60.000 leden? Er is er geen één meer. Nee. Uh, de, de, en daarvan nog maar een, een klein deel stemt... als er een lijsttrekker moet worden gekozen. Uh, die hebben dan één moment van glorie. Die hebben één moment dat ze kunnen denken... ik bepaal het. Stel, ik was jouw lid zijn van de Partij van de Arbeid. Ik mag stemmen en ik heb dan Diederik Samson gestemd. Ik heb het... Ik heb hem op het schild gegeven. Maar voor het overige heb ik niks meer te zeggen. Ja. Zijn mandaat wordt zo sterk, ten opzichte van de partij... die wat mij betreft een ideeënpartij moet zijn... En als dat dat hele idee van een ideeënpartij versch ja, verschrompelt. als het een bestuur dus een partijleider aanwijst... dan is dat wat jou betreft meer oké. Okay. Dan heb je het idee dat het meer op de in, puur op de ideeën... en de visie en de inhoud ja. van een partij gebeurt. Ja, dan is het de zetbaas van de partij. Ja. Veel meer. Ja. ja. ja. ja. Jij blijft de tweede uur blijf jij, uh, ook zitten hè, tussen één en twee. Wij zijn uh, Lex Oomkes, uh, politiek commentator van Trouw is mijn gast, vannacht tot twee uur dus. En uh, we zijn al een beetje bezig om de balans op te maken van 100 dagen Rutte 2, wat nu vandaag precies het geval is. Dan vinden we het leuk als u thuis laat weten hoe u er tegenaan kijkt. Het hoeft natuurlijk allemaal niet definitief te zijn. Maar gewoon wat uw visie er zo al op is. En ja, nu die er toch zit. Mochten er nou dingen zijn die u zich al heel lang afvraagt. Hoe het er nou aan toe gaat in Den Haag. Ja, maak even van de gelegenheid gebruik. En laat het ons dan weten. Zo rond kwart voor één als het hoorspel straks gaat beginnen. Dan kunt u bellen op 0800-1121. Of een mailtje sturen naar Casaluna.ncv.nl. En als u twittert gebruikt dan even hashtag Casaluna. Dan uh, kunnen we de vragen aan Lex Oomkes uh, uiteraard gaan sturen. En ik pak nog even de negatieve kaartjes erbij. Waar heb ik ze liggen? Oh, ze liggen ja, ik op... dus hoop dat je ze vergeet. Nee hoor, dat vergeet ik niet. <laughs> Journalisten die kikken toch altijd op negatieve dingen. Dus wat, ja. wat dat betreft uh, ja. kunnen ze niet allemaal meer... Of uh, drie minuten? Krenterig. Had je eruit gehaald? Ja. De, de, het kabinet is krenterig. Ja, de, de, de fixatie op het tekort is iets te groot. Ja, maar ja. gaat dat niet veranderen? Als straks dat die voorjaarsnota ja, ja, ja, ja. blijft van uh, wij komen echt nog steeds geld tekort, die 3%, uh, daar gaan nou, we da van afwijken. Daar hoop ik wel op ja. ja. Daar en hoop volgens ik wel. volgens mij zijn jullie het daar, want Sivinia is natuurlijk komende donderdag als politiek commentator, hè, ook uh, te gast uh, bij Frank over onderdagen Rutte. En die heeft ook wel dat idee van uh, die 3%, dat wordt dat Nee, ja, niet ja, je, te je, je, je, meer. je merkt een beetje, nou, het is een beetje vingerspitsgevoel, maar je, je merkt een beetje uh, in, in politiek Den Haag dat. Uh, die 3% iets meer gerelativeerd wordt. Ze beginnen wel te merken dat ze daarmee meer goed dan kwaad uh, ja. zouden doen. Maar iedereen gaat Turkije hard die crisis voelen. Steeds meer mensen gaan hem echt aan hun lijf ondervinden. Dus ja, Dan wordt nou je ja, verhaal dat... op een gegeven moment onhoudbaar, toch? Ja, nou, dan ga ik een heleboel mensen tegen me in het jagen. Dat, dat vind ik nou nog niet zo erg, dat mensen de crisis gaan voelen. We blijven in een rijk land. <coughs> Alleen je uh, Verdiepte crisis ook nog eens een keertje. Door, door de, de stringent vast te houden aan die 3%. En dat laatste de, is niet erg wijs. Dus in die zin gaat de VVD weer inleveren aan de help? Ja, let hangt er vanaf. Uh, let op de signalen de komende dagen de, of weken. Dat de VVD zegt: van ja, het is misschien niet verstandig. Ja. Dat we... Denk je dat ze dat wel gaan zeggen? Ik... Ik, hoe ben in, dat ik, formuleren? Ben ieder, ik ben er in ieder geval op gespitst. Ja, hoe ja. ga je, waar, op wat voor signalen ga je dan letten? Hoe ze dat kunnen gaan formuleren ik, uh, of kleine, sprak, kleine sprak, hintjes sprak, geven? Ik sprak vandaag een, uh, niet nader te noemen, uh, persoon in de VVD. Die mij zei van ja, moet ik toch eens even kijken. Er zijn toch wel een paar redenen uh, die eigenlijk die 3% overstijgen. Uh, van ja, we doen ons best en we zijn aan het hervormen. En de Europese Commissie vindt het ook prima. Misschien zou het toch wel minder kunnen. Ja. Kijk, dat zijn dan nu geluiden nog uh, zo heusjes in de wandelgangen. Of ze ooit naar buiten komen, weet ik. Dat kan ik echt nog niet voorspellen. Nee. Maar ik ben er wel op gespitst. Ja. Ja. Dat vind ik ben dat zo benieuwd hoe dat gaat. Ook met dat lekken en zo. Hoe dat nou allemaal <laughs> werkt. En, ja. Hoe ja. je aan die bronnen komt. Ja. Maar we hebben nog een uur, Lex, om oh. tussen 1 en twee daarover uh, te praten. We hadden nog Star, Chaotisch en Onhandig. Nou, die drie kunnen we niet in één minuutje behandelen. Maar die hevelen we gewoon over na uh, één uur, wat mij betreft. Um, dus ik zou u nu vragen thuis om gewoon een telefoon te pakken. En uh, met ons samen na één uur de balans op te maken. Over honderd dagen Rutte. Tot nu toe, hè, uiteraard. Of uh, vragen te stellen over hoe dat er nou aan toe gaat. Want Lex Oomkes is ook nog voorzitter van het bestuur in Nielsport, Dus dat is politici ja. en journalisten bij elkaar. Ja. Ook interessant. Een hoop dingen die daar achter de schermen natuurlijk gebeuren. Ik zal het telefoonnummer nog even noemen. 0800-1121. Dus 0800-1121. Mailen naar Casaluna@ncv.nl. Je kan natuurlijk een berichtje op onze Facebookpagina achterlaten. En twitteren uiteraard met hashtag casaluna. Zijn we zo meteen terug na het hoorspel om 1 uur. Met Lex Oomkus dus over Rutte 2...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 de kit wil natuurlijk weten wie erachter zit en haar neuzen ze overal rond. Dat is niet goed voor de handel. Voor niemand niet. Sean? Sean, eh? John, kan je even een schoon rompetje van Marco pakken? Uh, ja, hier al. Ja, dat is toch een kruipakkie? Ja, nou in. Als dat kind maar wat aan heeft, toch? Ja, dat is toch... Dat, dat, dat gaat toch niet eens... Verdomme, waar zijn mijn sleutels nou? Ga, ga jij alweer weg? Ja, ik moet naar de pikaal.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 Ja, sorry, er is weinig te krijgen op het ogenblik. Hm, lekker. Ik, maar ik kom volgende week nog eens terug. Dag. Dag. Oh, als het zo doorgaat, kunnen we gaan sluiten, man. We, we, hebben... we, hebben... we hebben lekker veel tijd voor onszelf. Uh, hallo? Uh, zoek je iemand? <laughs> Herken je me niet meer? lang ben ik toch niet weg geweest? Nee, boor! Yes, baby. <gulfon> Help me even met mijn rugzak. Ja, kom ik voel hier, kom armen hier. Ja. Jeez, man, dat zit daar allemaal in. De, voornamelijk wasgoed. Ik had je gewoon helemaal niet herkend met die paard. Oh, je bent bruin, zeg. Lekker gemediteerd met de Marishi. Nirvana bereikt. Nou, ik heb daar dingen meegemaakt die kun jij niet begrijpen. Ja, en dat wou ik graag zo houden. Ik ben weg. Hey, maar blijf je niet even. Ik zie je vanavond. Boor. Ik hoor het later allemaal nog wel. Nou.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 ik was laatst bij mijn zus op het Geridaalplein. En toen zag ik hem daar naar buiten komen. Ik riep hem nog, maar hij hoorde me niet. Of hij wilde me niet horen. Hé. Hey. hey jij daar. Meneer de politieagent. Dat moet je. Ik wil je bedanken. Voor mijn nieuwe schoenen. <lacht> Hoeveel <je> ze. <lacht> huh? Ik hoor dat ik tegenwoordig goed aan je verdien. Hé, hey, hey, hey, ik bedoel, ik ben de moeilijkste niet, hè. Je mag lezen zo vaak, neuk als je wilt. Als je maar betaalt, lul. Hey, lelijke kleine gluiper. Hé, hey, Romeo. Als je vaak genoeg komt, krijg je zegeltjes van me. Gratis nummertje bij een volle kaart. check hem, check hem. Thank you, Mr. Buffoni. Ja, yeah, ik will explain it to him. Oké, okay. bye. Wat zei hij? Wat zei die? Ze zijn akkoord. Ze investeren één miljoen. Zo, een miljoen uh, gulden. Dollar. Zo'n kleine drie miljoen gulden. Godske leren. Ze begrijpen dat het wat kost om er een mooie tent van te maken. Drie miljoen! Maar hij zei er wel heel nadrukkelijk bij... dat u wel moet begrijpen dat hij daarmee heel veel risico loopt. Hij wil garanties, ja? Geen geklungel, geen gedoe met de politie... U moet onder de radar blijven. Ja, ja. ja. Nou, nee, is goed. Dank je wel. En eh, je weet het, hè? Mondje dicht. Hé, hey, wat bleef je nou? Sorry, ik uh... doe nog maar een koffie, honey. Dan zet er een koyak naast. Oh, Oké, okay, komt er dan. Jij ook? Nee. Verkeerde binnen uit bed gestapt? Ja, geen moeilijke vragen graag. Gaat het wel goed met je, jongen? Kijk naar jezelf. Cognac onder diensttijd. Puur medicinaal. En dat konjak is van het huis, hè, nou, hoor? Uh... En nee, ik wil het niet horen. Dominee. Ik uh, geef je er 3,5 voor. Ik, ik moet er zeker het dubbele voor hebben, hoor. Ja, maar hoger kan ik echt niet gaan. De markt is momenteel overvoerd, ja. zeker voor BMW's. Dus, nou, hebben we een deal voor 3,5. Nou, oké, okay, vier. Mm. Nou, ik ken iemand op KNSM ja, en die geeft me er zo een dubbele voor, hoor. Nou, dan ga je toch lekker daar naartoe? Ja, ja, misschien moest ik dat dan maar eens gaan doen, ja. Mm. Moeten we dit eens gaan? Ik heb mijn koffie nog niet op. Dames? <laughs> Fransje? Nog nieuws? Nou, ik kan je wel zeggen. Maar uh, hoe is weten wat het schuift? Ja, dan zal ik toch eerst moeten weten wat het is. De moeite op Dirk Damhuis. Oh? is het toch wel maar uh, twee geldjes waard, hè? dacht ik zo. Uh, ik heb geen geld bij me, maar, uh, maar dat maak ik in orde met je. De bij de vis. Evert? Ja, hoor eens. Hoor eens even, ik ga niet betalen, hoor. Voor... Zeker. Uh -huh. En dan leen je hem. Dan betaal ik hem wel.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 Ik heb hem gezegd dat ik deze week voor het laatst ben. Hij moet nog wel iemand anders vinden, natuurlijk. Ah, Tering, hoe... Hoe kun je dat nou doen? Had je niet eerst even met mij... Godske leerij. John Pruijs met een pistool. Hé, hey, beetje zacht. Hiermee kunnen we eindelijk de moker pakken. Ik geloof er niks van. Dat zou hij nooit goed vinden. Ja, dan geloof je er toch niks van.